Kort na de aardbeving was er een tsunami. Langs een kuststrook van 2000 kilometer kwamen er vloedgolven aan land. Ooggetuigen in de stad Sendai, langs de Noordoostkust... zeggen dat ze golven van 10 meter hoog hebben gezien. Door de vloedgolf ontstond een grote modderstroom die het land intrekt... en er worden boten, auto's en woningen meegesleurd. Een Nederlander in de Zuid-Japanse stad Kobe omschrijft de ramp. De situatie is verschrikkelijk. Het is echt heel erg. Een heel groot gebied getroffen door de tsunami. En die tsunami was op sommige plekken zelfs 10 meter hoog. En ging zo'n anderhalf kilometer diep het land in. In het getroffen gebied zijn een aantal kerncentrales stilgelegd. Volgens de Japanse premier is er geen schade aan de centrales. Wel is er een grote brand bij een gascentrale. Miljoenen huishoudens zitten zonder stroom. Er zijn militairen naar het getroffen gebied gestuurd om hulp te verlenen. De afgelopen dagen waren er in Japan al kleinere aardbevingen. Toch werd het land overvallen door de omvang van de beving en de tsunami van vandaag. Het epicentrum lag zo'n 125 kilometer buiten de kust. Er wordt gewaarschuwd voor een tweede en een derde golf. Tientallen landen rond de Grote Oceaan hebben een tsunami-alarm afgegeven.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 Toezeggingen, beloften, geld. Het is niet uh, aan de orde geweest. En uh, ik, ik kan u uh, wat dat betreft dus ook zeggen... dat de speculaties daarover, die ik ook alweer... vele sachtieren in de kranten vanmorgen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 Staatssecretaris Atsma wil het aantal vogels rond Schiphol terugdringen. Volgens Atsma is door het toenemend aantal vogels de veiligheid van het luchtverkeer in het geding. Het aantal botsingen van vliegtuigen met vogels is in twee jaar met bijna de helft gegroeid. Alsma vindt dat in een groter gebied rond de luchthaven activiteiten moeten worden verboden die vogels kunnen aantrekken. Nu is die zone 6 kilometer en hij wil dat uitbreiden tot 10 of 13 kilometer. Alsma noemt als voorbeelden vuilstort, viskwekerijen en natte natuur. De staatssecretaris wil de maatregelen nog voor de zomer uitwerken. De snelweg A1 bij Muiden is in beide richtingen urenlang afgesloten geweest... na een schietpartij. Dat gebeurde na een overval in Marknesse in de Noordoostpolder. De overvallers vluchten over de A6 richting Amsterdam... en de politie zette de achtervolging in. onder meer met een helikopter, vertelt het KLPD. Nou, er is een achtervolging geweest over de A6 richting de A1... en ter hoogte van de, de Hakkelaar bij Muidenberg. op de A1 is de auto uh, gecrasht. En uh, nou, toen heeft er een schotenwisseling uh, plaatsgevonden...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 ANWB-verkeersinformatie, nog steeds veel drukte rondom Amsterdam en Utrecht, heeft voor een deel ook nog steeds te maken met de afsluiting die eerder was van de A1. In totaal staat er nog 73 kilometer file. Het is langzaam rijden nog op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch... tussen Vinkenveen en Knopen de Oude 13 kilometer. Op de A6 Lelystad richting Muiden tussen Almere Haven en Muidenberg 6 kilometer is een aanreding geweest op de A10 De Ring West. In beide richtingen staan files tussen knopen de Nieuwe Meer en Osdorp 3 kilometer. Andere kant op tussen Afrit-Ijmuiden en Osdorp ook 3 kilometer. En beide kanten is bij Osdorp de rechte rijstrook dicht. De is aanreding geweest bij Rotterdam met meerdere vrachtwagens. A15 is dat van Europort naar Rotterdam. Tussen Rotterdam-Charloes en Knoppen-Faanplein drie kilometer. En zijn daar twee rijstroken dicht.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 Het is acht minuten over tien. U luistert naar een gezamenlijke uitzending op Radio 1. We bundelen onze krachten deze ochtend vanwege de aardbeving in Japan... met een kracht van 8,9 op de schaal van Richter... en een tsunami die een enorme vloedgolf heeft veroorzaakt... en nu onderweg is naar Indonesië... waar die over een kleine twee uur wordt verwacht. Lara. Ja, Wij gaan naar, voor de laatste ontwikkelingen in Japan en omgeving... naar John Veldkamp, onze correspondent. John, vertel eens, wat is het laatste nieuws? Wat kan je melden? Nou, wat ik kan melden is dat er dus een hele grote olieraffinaderij in brand staat in Shiba. Nou, hoe, hoe, hoe krijgen ze dat nu geblust? Want dat is midden in het getroffen gebied. Uh, alle transportsystemen liggen stil, ook in Tokio, waar overdag 30 miljoen mensen op de been zijn. Die kunnen allemaal niet naar huis, dus dat is ook een tsunami van mensen die straks over straat gaat lopen... Uh, op zoek naar logeerplekken, huizen, uh, familieleden, et cetera, et cetera. Je krijgt nauwelijks meer contact met Japan, telefonisch, uh, want het hele uh, systeem is uh, overbezet. Uh, er zijn allemaal kerncentrales meteen gestopt. Japan heeft 52 kerncentrales. Het land uh, is grotendeels afhankelijk van kernenergie. Nou, de kerncentrales om de kustlijn die zijn allemaal uh, meteen dichtgegaan... zodra er een uh, aardbevingwaarschuwing uh, uh, kwam. Uh, maar er schijnt iets van schade te zijn, maar hoeveel dat weet men ook niet. En verder is de, de, de, de ontreddering totaal. En de, mm. en de vernielingen uh, zijn uh, buiten. Nou ja, die zijn eigenlijk onvoorstelbaar. Ja, want is dat inmiddels duidelijk? Want wij begrijpen dat het ja, de, de zwaarste aardbeving in Japan is in meer dan 140 jaar tijd. Uh, net, ja, de beelden komen hier langzaamaan ook binnen. Is het, is het in Japan duidelijk inmiddels hoe groot, hoe groot de verwoesting ja, is? Ja, het is in Japan duidelijk. Het hele land is in rep en roer. Uh, de premier Nato Kan heeft een crisiscentrum opgericht. Hij is nu vader des vaderlands en hij spreekt de mensen steeds kanten toe. Alle mensen rondom de kustlijn worden, uh, meteen, uh, worden gewoon opgeroepen om meteen alles op te pakken, naar hoger gelegen gebieden te gaan. Uh, de premier roept de mensen op om elkaar vooral te helpen. Hij zegt: Wij zullen er alles aan doen om jullie te helpen. Maar jullie moeten kalm blijven en elkaar vooral gaan helpen. Dus uh, ja, het, het, het is een ramp die het hele land nu treft, hoor. Daar kun je van uitgaan. Lukt het Joe nog om mensen te evacueren? Jawel, natuurlijk, want ze hebben nu dag, ze hebben nu uh, permanent uitzendingen. Dus de mensen die nog stroom krijgen, die uh, gaan gewoon nu die vertrekken. Nu er worden ook mensen uit hoge, uit grote uh, ge, ge, gebouwen in Tokio uh, worden, geëvacu worden geëvacueerd. En Japanners zijn wel zo dat als ze weten dat de autoriteiten ingrijpen... dat het ook echt heel heftig is. Dus dan gaan ze ook. Oké. Okay. Joan, dank je uh, voor nu. Het epicentrum van de beving lag zo'n 120 kilometer buiten de stad Sendai. Uh, op een diepte van uh, 10 kilometer. Het gebied ligt zo'n uh, 380 kilometer van de hoofdstad Tokio. Even voor u om een beeld te krijgen waar het zich heeft afgespeeld. Maar ja, u hoort het ook. De impact van die beving met de tsunami is vele malen groter. Wij gaan naar uh, Jacinta Hin, uh, Nederlander, woont in Japan. En zit in Tokio. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het met u? Ja, met mij is het heel goed. Uh, hoewel ik sta... Nog om, in mijn hart nog steeds uh, heftig klopt. En ik uh, vind het gewoon een beetje... Uh, ja, het, het, het, het, was, uh, het was erg heftig. Wat heeft u meegemaakt? Wat heeft u ervan gemerkt? Nou, ik stond op het uh, platform van een station... Uh, midden in Tokio toen de aardbeving... Uh, uh, gebeurde uh, en uh, ja met heel veel mensen uh, en die mensen ja, het, die reageerden net als u geschrokken? Ja, uh, we ja, hebben natuurlijk heel vaak uitbevingen in Japan uh, met grote regelmaat of in Tokio. Dus we zijn ja, gewend, je kan, raakt daar nooit aan gewend, maar het was vrij, vrij snel duidelijk dat dit een hele grote was. Mm. En uh, iedereen bleef wel heel kalm en staan. Uh, maar waar ik stond uh, op het platform, kwam, uh, leek het net leek of het plafond naar beneden zou, zou komen. Uh, veel van alles uh, van het plafond uh, begon te kraken. En uh, kwam heel veel stof naar beneden. En aan, uh, een, uh, een bord kwam half naar beneden. Ja. En toen, toen raakte de paniek, uh, sloeg wel, wel toe. Um, en toen, toen begonnen mensen wel te rennen. Uh, moesten we, toen zijn we, zijn we in, er, door de, de mensen van het station uh, eigenlijk uh, allemaal bij elkaar gebracht. Uh, maar goed, het was één. En toen ging het, uh, ging het de elektriciteit uit. Dus opeens heel donker en klein, uh, toen ik stopte vet. En het, ja, het, het bleef maar doorgaan. Mevrouw Hin, ik hoorde hele ochtend al uh, mensen zeggen dat Japanners heel goed zijn voorbereid op dit soort omstandigheden, omdat aardbevingen daar wel vaker voorkomen. Weet iedereen en wist u ook precies wat u moest doen? Nou wat je... Nee, eigenlijk als het dan gebeurt... dan denk je wat je vooral doet, is dus niks doen. Gewoon stilstaan. Um, het is net of, of, ja, of iedereen is... is uh, ja, ik denk, ik denk niet dat je op, op het moment dat het gebeurt... denk je niet aan wat moet ik nu doen. Je gaat niet denken aan, aan alle dingen die je geleerd hebt. Toch een uh, beetje verlamd hè? Dan van, van, van de schrik. Kunt u contact krijgen met andere mensen, mevrouw Hint? Nee, wat uh, ja, iedereen ja voor en op, ja, op een gegeven moment uh, ja als het doorgaat iedereen pakt zijn mobiele telefoon en probeert mensen te bellen maar ik bedoel natuurlijk lag meteen al het hele dat hele netwerk uh, uh, Lag plat land ja. dus we konden ja. geen contact krijgen met mensen maar wat wel wat mij wel heel erg opviel dat ik denk dat, dat iedereen echt is heel erg kalm okay. niemand schreeuwt het is heel erg stil uh, iedereen blijft heel erg stilstaan. Ja. Niemand, niemand is echt in, ik denk iedereen is in paniek van binnen in zijn hart. Maar, maar niemand, niemand laat iets blijken. Uh, Mensen blijkt... gedragen zich rustig. Daar nou, heb ik nog één vraag aan u mevrouw uh, Hin. Er wordt gewaarschuwd voor een tweede aardschok die uh, er nog mogelijkerwijs aan zou komen. Bent u thuis? Zit u in huis? Of gaat u met z'n allen de straat op, veiligheidshalve, om het uh, af te wachten? Nou, ik ben gelukkig... Uh, Thuis. Ik uh, ben ik, van, ik, een van de weinige mensen hier in Tokyo die naar huis is, uh, is kunnen komen. Echt, er zijn heel veel mensen, zoals John net zei, uh, dus iedereen is overal, zit vast eigenlijk in de stad. Ja. Ik, ik denk, uh, het enige wat ik kan doen is uh, dicht bij de, bij de deur blijven, als er een grote schok komt, uh, gelijk naar buiten gaan. Goed. Uh, ja. Ik wens u succes en sterkte daar. En we houden contact voor de verdere uh, gebeurtenissen die zich daar voltrekken uh, in het land waar u woont. Mevrouw Hin. ik dank u wel. De 800 kilometer uh, ten noorden van het epicentrum uh, woont Kjeld Duits. Die is uh, correspondent daar in Kobe. Kjeld, ja. go Goedemorgen. Jij hebt daar go eerder uh, contact uh, en ervaring gehad. Althans, de stad daar met een aardbeving. Namelijk uh, zo'n 16 jaar geleden, midden jaren 90. Ja, dat klopt. Het was een aardbeving van uh, 7,2. 2 op de schaal van Richter. En daar kwamen meer dan 6.000 mensen bij om het leven. En we praten nu over een aardbeving die hier verslaggegeven wordt. Dat is 8.8 bij jullie, 8.9. Dus eh, ik denk dat we wel duizenden slachtoffers kunnen verwachten... Zeker omdat het op een tijdstip plaatsvond. Dat vele kinderen of op school zaten of net op weg waren naar huis. Ja, en ik had, we horen net mevrouw Hin uh, spreken over Tokio. Dat is 380 kilometer van het epicentrum af. Dat geeft ook wel aan hoe zwaar die geweest moet zijn. Hè? Ja, inderdaad. En ik realiseerde me ook dat ik deze aardbeving ook heb gevoeld vandaag. Ik had toevallig vorige week een vreselijke griep. En ik dacht uh, vandaag, uh, goes. Nou, die griep heeft wat met mijn hoofd gedaan, want eh, ik verloor mijn evenwicht een beetje. Maar dat was de aardbeving en ik zit daar notabene 800 kilometer eh, vanaf. Kun je eens vertellen, voor mensen die nu inschakelen, wat je hebt langs zien komen aan beelden? Hoe, de, hoe groot de verwoesting is op dit moment? Nou, de aardbeving eh, heeft plaatsgevonden in een regio die heet Sendai, zo'n 380 kilometer ten noordoosten van Tokio. En eh, vrij snel na de aardbeving was er een hele grote tsunami met op sommige plekken een golf van 10 meter hoog die ook op sommige plekken anderhalf kilometer ver het land inging. Eh, dat is voornamelijk omdat eh, het gebied waar de aardbeving plaatsvond eh, nogal plat is. Er zijn weinig bergen daar, dus het kon gewoon doorstromen. En nee. eh, we zagen beelden die doet herinneren aan de beelden die we nog kennen van de vreselijke tsunami van 2004 in Indonesië eh, die hele donkere modderachtige eh, vloed die over het land snelt en alles met zich meesleurt auto's, vrachtwagens, hu eh, vliegtuigen, eh, huizen, je noemt het op en daar valt gewoon niet aan te ontsnappen. We hebben beelden gezien van mensen die geëvacueerd waren bovenop. Um, um, um, uh, grote gebouwen. Um, we hebben nu steeds beelden op de televisie van een gascentrale... die in de brand staat en waar veel ontploffingen hebben plaatsgevonden. En Die brand die wordt steeds maar groter. Ja. Zijn er um, nog geen is, meldingen uh, uh, kjeld van schade aan kerncentrales? Want dat hoorde we Jo net zeggen, dat het land sterft van de kerncentrales. Inderdaad. Um, premier Kandi heeft uh, ongeveer een uur geleden... een bericht, uh, een toespraak gedaan aan het volk waarbij hij zijn medeleven toonde... en ook zei dat de atoomcentrale in Sendai automatisch stil werd gezet... en dat er geen straling is vrijgekomen. En verder is er nog geen informatie over schade. Goed. Uh, er uh, is nog sprake van een, een tweede en een derde schok mogelijk die, uh, die eraan zit te komen. Hou ons op de hoogte van uh, de ontwikkelingen daar, uh, Kjeld. En er zijn nog geen uh, nadere berichten over uh, het grotere aantal slachtoffers... dat ongetwijfeld zal groeien in de loop van de dag. Ja, op toch? Bijvoorbeeld heeft het nog over 19 slachtoffers. Maar te vergelijking naar de aardbeving in Kobe... waar meer dan 6.000 mensen omkwamen... Ja. spraken ze in het begin ook over tientallen slachtoffers. Dus ja. dit kan best hoog worden. Die getallen zeggen allemaal niet heel erg veel. Het is bijna 11 minuten voor half 11. Dames en heren, u luistert naar een speciale uitzending... een gezamenlijke uitzending in verband met de aardbeving in Japan. 8,9 op de schaal van Richter, gevolgd door een tsunami. Op dit moment er spraken van enkele tientallen slachtoffers hoog uit. Maar de verwachting is dat dat aantal nog wel zal kunnen stijgen... in de loop van de dag. We hebben contact met Hans van Balen, Europarlementariër voor de VVD. Meneer van Balen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Eerst even uw reactie op die aardbeving. Vreselijk, ik heb ook de beelden gezien uh, waarbij je ziet die tsunami en hoe gewoon uh, hele delen van het uh, vasteland verzwolgen worden, uh, dus die aantal slachtoffers van 19, dat, is, dat zal enorm gaan oplopen. Ja. Uh, er is ook een tsunami alarm in de regio van kracht. Ja. Uh, dus dat geldt voor Taiwan, Filipijnen, uh, Hawaii, et cetera. Dus dit is een mega ramp. Goed, we hadden contact met u uh, vanwege de drie uh, Nederlandse militairen die uit Libië zijn uh, weggevoerd middels een vliegtuig vannacht en richting Nederland worden gevlogen. En de kwestie uh, is nu uh, of er een openbaar onderzoek moet komen, hoe ver uh, dat onderzoek moet gaan en ook of ons onze positie binnen NAVO-verband richting Libië is veranderd. Laten we met die laatste vraag beginnen. Nu onze uh, Nederlandse militairen weer thuis uh, zijn, of bijna thuis zijn... Uh, kunnen wij dan weer voluit gaan en voluit op het orgel... zoals dat tegenwoordig heet, richting NAVO en Libië? Ik uh, ga ervan uit dat onze opstelling binnen de Europese Unie... en binnen de NAVO steeds dezelfde geweest is. Uh, het is natuurlijk heel persoonlijk voor een minister als hij moet onderhandelen over een no-fly-zone of dat soort zaken... terwijl er Nederlandse militairen vastzitten. Uh, maar uh, politici, uh, verantwoordelijke ministers, moeten toch hun besluiten nemen. Uh, en het is prettig, persoonlijk prettig, dat dat kan zonder die dreiging op de achtergrond. Ja, waarmee u bedoelt? Waarmee ik bedoel uh, dat de Nederlandse regering, uh, net als andere regeringen, doen wat noodzakelijk is... Ja. Uh, en zich niet laten chanteren. Ja. Wat zou nu de Nederlandse opstelling wat u betreft moeten zijn richting Tripoli? Nou ja, ik, ik bekijk het ook een beetje van, van Europese perspectief uit. Want Nederland zelf is een van de 27 lidstaten van de Europese Unie. Ja. Gezamenlijk kun je het nodige doen, ook binnen de NAVO. En ja. dat betekent, ik heb al eerder gezegd, ik vind dat die no-fly zone vitaal is. Want uh, Gaddafi uh, bombardeert... De opstandelingen, de, de oppositie, uh, gebruik artillerie, dat betekent, uh, daar kunnen ze zich niet tegen wapenen. Ze hebben zelf geen artillerie van enig belang en ze hebben zeker geen luchtstrijdkrachten. Uh, dus uh, de luchtstrijdkrachten van de Gaddafi moeten aan de grond blijven. En daar past een no-fly zone in, maar heel belangrijk, dat moet nageleefd worden. En daar zou Egypte en Tunesië uh, en sommige andere landen een rol in kunnen spelen. Dus u wilt een samenwerkingsverband tussen NAVO-eenheden en de naburige landen... om te zorgen dat Gaddafi zijn vliegtuigen niet meer de lucht in kan sturen? Ik heb ook met de oppositie gesproken in het Europese parlement, toen ze daar waren, de oppositie tegen Gaddafi. Ik heb in Cairo twee weken geleden uitgewerkt gesproken, ook de militairen in Cairo zeiden, we moeten op een gegeven moment, als het uit de hand loopt, kunnen we niet toekijken. Ja. En ik vind het wel van groot belang dat Arabische landen betrokken zijn, want ja. Gaddafi zal het als een cadeau ervaren ja. als de NAVO optreedt, want dan kan hij zeggen, we worden aangevallen. Ja. Dus? Dus met andere woorden, je moet eh, als NAVO-landen of als landen van de Europese Unie... Eh, het alleen samen doen met Arabische landen. Want anders zal het alleen in je gezicht terug exploderen. Dus de Arabische landen moeten daadwerkelijk vliegtuigen de lucht insturen... om te zorgen dat Gaddafi zijn toestel aan de grond had. En dan denk ik dus aan Egypte en ja. ook aan Tunis. Goed. Hebt u enige aanwijzingen dat Nederland eh, op de een of andere manier... toezeggingen heeft gedaan aan het regime in Tripoli... waardoor onze militairen vrij zijn gekomen? Mijn indruk is, en dan ga ik af op, uh, laten we zeggen, uitspraken van bijvoorbeeld minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken, ja. dat dat niet het uh, geval is. Wij hadden ook niks in de aanbieding. We, er waren al sancties afgekondigd in VN- ja. en EU-kader. Die zouden niet worden uh, verminderd of versoepeld. Ja. Uh, ik heb de indruk, maar dat zal allemaal blijken als uh, de regering, laten we zeggen, uh, klaarheid geeft aan de Tweede Kamer. Ik ja. heb de indruk dat Gaddafi heeft kunnen kiezen tussen ze vasthouden als gijzelaar. Ja. ...over een gebaar maken en omdat hij bezig is met overal uh, diplomatieke uh, missies naartoe te sturen... ...naar de EU, naar Egypte, naar andere landen... Ja. ...dat dit past in zijn uh, ja, offensief, uh, samen offensief. Goed, één ding wil ik nog van u weten. De Franse president Sarkozy heeft nu de Libische Verzetraad um, um, erkend... Ja. Uh, ...als het officiële regime daar, terwijl Gaddafi nog steeds niet weg is. Bepaald niet weg is, zou je zeggen. Wat vindt u daarvan? Ik vind dat verstandig, maar ik had het liever in een verband gezien natuurlijk. Maar Frankrijk heeft heel veel belang in Afrika, Noord-Afrika, de Arabische wereld. Nou, dat is niet meer zo. Dus het is een stap in de goede richting? Het is een stap in de goede richting. Vindt u maar... dat ook Mark Rutte hetzelfde zou moeten doen? De EU zou hetzelfde moeten doen. Dus ook Hezang. Mark Rutte, want we zijn onderdeel van de EU. Ik vind dat men daar vandaag over moet praten en dan merk ik wat eruit komt. Vindt u dat de Nederlandse opstelling zou moeten zijn om ook te bevorderen dat heel Europa de Libische Verzetsraad erkent? Dat lijkt mij een goede zaak. Hans van Balen, ik dank u wel. En wij gaan weer naar het nieuws uh, uit en over Japan. Japan, waar een uh, zware aardbeving heeft plaatsgevonden. We weten inmiddels dat het uh, een aardbeving was op uh, 8,9 op de schaal van Richter. En gevolgd door een zware tsunami ook. We praten met uh, Bernard Dost, seismoloog van het KNMI. Meneer Dost, nogmaals goedemorgen. Goedemorgen. hebben u eerder vanochtend ook al even in de uitzending gehad... voor de mensen die uh, nu pas inschakelen op Radio 1. 8,9 op de schaal van Richter. Kunt u... Ja,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 De komende uren met uh, het laatste nieuws, ook bij uw uh, machinescomputers uh, die in de gaten houden wat de seismologische bewegingen zijn in het gebied rondom Japan. Het is uh, bijna half elf, uh, dames en heren, met u normaal gesproken gewend dat wij schakelen met Prem Radar voor de onderwerpen van Premtime, Maar wij blijven uh, voorlopig nog even bij u hier vanwege die aardbeving in uh, Japan. Uh, maar we hebben wel contact uh, met jou, Prem, want je was bezig aan voorlopig je laatste uitzending, want je gaat een tijdje weg, begrijp ik. Nee, ik vond dat er meer vrouwen moeten zijn op de radio. En Ebru Omar gaat dus vanaf maandag Primtime presenteren. <lacht> ja, Want, ja. In, ja hoor, Prim. Ja hoor, Deborah. En we zouden de Havertong in de bus hebben om te praten over dementie en haar project Wiesje in Suriname. Maar natuurlijk gaat zo'n tsunami voor. En ben ik hartstikke blij, hebben dat jij en uh, Sven de uitzending doen. Dus luisteraars, uh, u moet primtime missen voor een goede reden. Dat is het leuke van Radio 1. In gezamenlijkheid gaan we verslag doen. Want denk aan de mensen die allemaal bedreigd worden... door een tsunami in de rest van de wereld. En hiermee laten we ook zien dat Nederland toch verankerd is in die hele grote, mooie wereld. En Jan van der Putte heeft volgens mij nu het laatste nieuws. Hij komt nu binnen, en dat gaat ongetwijfeld over die aardbeving. In Japan getroffen dus vanochtend, eerder vandaag... met een kracht van 8,9 op de schaal van richter. En Jan heeft nu de laatste informatie en het laatste uh, nieuws... in de hoofdpunten van het nieuws, want het is half elf. Radio 1, het NOS-journaal. De eerste doden worden gemeld na die zware aardbeving en die tsunami. Volgens Japanse media zijn er zeker 19 doden en veel gewonden. Kort na de schok was er een tsunami. Langs een kuststrook van ruim 2000 kilometer zijn er vloedgolven aan land gekomen. Ooggetuigen in de stad Sendai, langs de Noordoostkust, zeggen dat ze golven van 10 meter hoog hebben gezien. Volgens de WN zitten tientallen teams klaar om Japan te hulp te schieten. Ook Nederland heeft hulp aangeboden. Premier Rutte is opgelucht over de vrijlating van de drie Nederlandse militairen. Hij heeft de landen die Nederland hebben bijgestaan bedankt. Minister Rosentaal zei dat voor de vrijlating geen geld is betaald aan Libië. Er zijn ook geen beloften gedaan, zei hij. Minister Hillen denkt dat het regime van Gaddafi de drie heeft vrijgelaten... in het kader van een charme-offensief. De drie militairen maken het goed. Ze zijn nu in Athene, daar worden ze medisch onderzocht.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 Nog wat drukker rondom Utrecht op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam... tussen Nieuwegein en Maarse 4 kilometer. En op de A12 Arnhem richting Den Haag... tussen Bunnik en knoopend Oudrein 6 kilometer. Het is een aanrijding geweest met twee vrachtwagens... op de A15 Europort richting Rotterdam. Tussen de knoopte de Benelux en Vaanplein staat 5 kilometer... zijn daar twee rijstroken dicht. Ook richting Europort was een aanrijding. Daar staat tussen Knopend Vaanplein en Rotterdam-Charloos nog 3 kilometer. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor de Van Brinnen-Noordbrug 3 kilometer. Daar is de rechte rijstrook dicht. Op de A27 Almere richting Utrecht tussen knopend Mes en Hilversum nog 3 kilometer. Op de A28 volle richting Utrecht. Langzaam rijden tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort over 6 kilometer. Goedemorgen, het is twee minuten over half elf. U luistert naar een extra uitzending op Radio 1. Gezamenlijke uitzending van de Caro en de NOS. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de aardbeving... en de daaropvolgende tsunami in Japan. Um, het laatste nieuws is dat er kerncentrales zijn stilgelegd... in het getroffen gebied. Uh, volgens de Japanse premier is er geen schade aan de centrales... maar ooggetuigen in de stad Sendai langs de noordkust... zeggen dat ze golven van wel tien meter hoog hebben gezien. Lokale media spreken inmiddels over uh, zeker... 19 doden. Wij praten u de hele ochtend hierover bij. En ook over ander nieuws, want er zijn nog steeds politieke partijen aan het nakaarten over de verkiezingsuitslag. Bijvoorbeeld het CDA. Die partij heeft veel te weinig begrip voor de problemen in de grote stad. En mede daardoor leidt de partij de afgelopen tijd de ene verkiezingsnederlaag naar de andere. Vindt in ieder geval de Haagse CDA-wethouder Karsten Klein. Meneer Klein, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkelman. Hoe komt u tot dat inzicht? Nou, vanuit mijn ervaring in een grote stad moet ik constateren dat wij de afgelopen jaren ja, verkiezingsnederlaag na verkiezingsnederlaag leiden. Uh, en ik ook gezien, heb, ik heb een analyse ook gemaakt, uh, wat ons potentieel is in de grote stad. We waren in de jaren tachtig, hadden wij veertien zetels in Den Haag en we zitten inmiddels op drie. Uh, en ik denk dat dat toch niet helemaal past bij een grote partij als het CDA. Ja, en hoe komt het dan?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 Ja, dan bent u toch een van de weinigen in uw partij, of niet? Ja, dat kan zo zijn. Dat weet ik niet. Uh, kijk, er wordt ook veel gezegd dat er te weinig gediscussieerd wordt. En op dit moment, uh, of ik moet eigenlijk zeggen... vanaf 2 oktober zijn we daar in het CDA uh, mee begonnen. Op een grote schaal. Ja. Ik moet ook zeggen, tot tevredenheid van iedereen. Uh, er komt heel veel beweging in de partij los. We hebben een hele dynamische uh, voorzitterscampagne uh, uh, ook op dit moment. En uh, er wordt gediscussieerd, het mag gediscussieerd worden. Ik denk dat dat ook moet. Want het CDA is een volkspartij en uh, moet dat ook blijven. En oh, daar hoort discussie meneer, ook bij. Meneer Kleine, het CDA is inmiddels een volkspartijtje. En, en analisten zijn het erover eens dat dat komt vooral door een gebrek aan leiderschap in die partij. Namelijk er is geen aangewezen leidersfiguur. Nou, dat is, dat is misschien op dit moment is dat een van de zaken die nog de problemen wat verergeren. Uh, de lijn die ik constateer, dat is eentje die al langer is. Ondanks ja. dat we goede uh, leiderschapsfiguren hadden op landelijk niveau... Ja. hebben we in de grote steden toch die neerwaartse trend gehaald. Dus ja. ik denk dat dat een iets langere uh, ken, langer geschiedenis, geschiedenis kent. Dus u zegt, CDA richt je op de Randstad, minder op het platteland... en gooi die winkels op zondag open... en dan moet dan dus kennelijk ook een leidersfiguur uit de Randstad bij. Wie? Nou, wat, nee, wat, wat ik zeg is eigenlijk, richt je gewoon op de grootstedelijke problemen. En Nederland is aan het urbaniseren. Ja. Uh, die strikte scheiding tussen grote stad en platteland die is gewoon heel erg moeilijk te maken. Ja. De grote problemen, zeg maar, of de problemen die in de, in de grote steden beginnen, dat ja. zie je op het terrein van economie, je ziet het op het terrein van, uh, van de integratie, dat zijn problemen die nu ook naar de rest van Nederland doorzijpen. Dus je het CDA dat... moet een stadspartij worden? Ja, een, een stadspartij en uh, je moet de steden moet je gebruiken als de voorbode van wat er in Nederland gaat gebeuren. En ja. heel veel zaken die hebben we in de steden zien aankomen, hebben ja. we onvoldoende opgepakt. En daar hebben we nu ook in Limburg bijvoorbeeld last van. Ja, goed. Maar je kunt een stadspartij willen zijn, dan moet je het worden. Dan moet je erover nadenken met wat voor punten dan. Maar daar hoort toch echt een leider bij. Want als je geen leider hebt, gaat niemand op je stemmen. Dat is de les van de afgelopen jaren tijdens de verkiezingen. Wie moet dan het gezicht worden van het CDA met deze koers? Nou, in de CDA, uh, in de grote stad uh, als Den Haag ben ik dat. In andere steden hebben we daar ook hele duidelijke mensen voor... die daar uh, de lijsttrekken zijn geweest ja. tijdens de verkiezingen. Dat zijn de leiderschapsfiguren. En de landelijke leider. Dus ik begrijp de uw vraag natuurlijk. Ja. Uh, landelijk uh, bent u op zoek naar wie de leider is. Ja. Op dit moment hebben wij natuurlijk Maxime Verhagen... die ja. informeelde partijleider is. Maar wij hebben op dit moment geen gekozen partijleider door een congres. Dat nee, maar mijn vraag is, wie dat... zou wat u betreft de leider moeten zijn? Nou, die zie ik zo 1, 2, 3, zie ik die op dit moment nog niet... Uh, zie ik die er nog niet staan. Dat is je een dan moet we... groot probleem. Ja, dat kan zo zijn. Uh, we hebben net verkiezingen gehad en we hebben nu ook de tijd om, uh, om daaraan uh, te gaan werken. We verkiezen nu eerst uh, een nieuwe voorzitter. Dat is een eerste belangrijke leiderschapsfiguur die de rust in de partij moet herstellen. De discussie op gang moet brengen en moet zorgen dat, het partij, uh, dat de partij een eenheid is. Want er wordt wel heel erg over gepolariseerd. Maar als ja. ik kijk op, uh, op, uh, op het congres van 2 oktober, er was bijzonder veel eenheid. En over en weer was ook heel veel sympathie voor de standpunten die dat we. Er was ook gehoord. heel veel verdeeldheid. Vooral. Ja, het gekke was hè. Ik was daar zelf aanwezig. Ja. En ik zag, zeg maar. Ik vond het. Tot op het laatst. Ik, die voorspelling hè, van wat de verdeling was van het aantal stemmen. Ja. Ik kon het zelf niet maken. Ik zat hoog op de tribune te kijken naar de hele zaal. Ja. Er werd over beide standpunten, over en weer, werd er ja. ook geapplaudisseerd. Zeg maar al mas. Mensen zijn het. Er is heel veel solidariteit ook binnen de partij. Maar het leiderschapsprobleem binnen het CDA... dat is niet van vandaag op morgen opgelost. En ja. ik heb ook nog niet een nieuw uh, iemand uh, per se voor ogen op dit moment. Goed. In ieder geval vindt u dat het CDA veel meer een stadspartij moet worden... dan het nu is. En dat de winkels op zondag gewoon open moeten. Ja, het CDA is, uh, moet gewoon gaan voor traditionele uh, waarden en normen. Die familiepartij, ja. dat zijn hele sterke uitgangspunten voor het CDA. En daarbij ja. hoort een heel sterk economisch metropolitaan beleid. Ja. En uh, dat kan als een uh, leidraad dienen voor heel Nederland. Metropolitaan beleid. Karsten Klein, ik dank u wel. 7 minuten over half elf is het. Je luistert naar uh, Radio 1. Een extra uitzending vanwege de tsunami en de aardbeving in Japan. Wij krijgen een bericht binnen uh, van Susanna Boom en haar vriend Jarno Kozijn Die hebben ons gemaild. Zij zijn momenteel in Zendai. En dat is um, zo'n beetje het epicentrum van de beving. Nou ja, dat lag iets verder, buiten de stad Zendai. Um, zij zijn daar stage aan het lopen, mailen ze ons aan de Tohoku uh, Universiteit. Ze waren daar toen de aardbeving begon en schrijft, Het was heel hevig. Ik was gelukkig buiten, schrijft Suzanne. Maar mijn vriend en de rest van de afdeling waren nog binnen. Um, in gebouwen is de aardbeving nog erger te voelen. Er is een universiteitsgebouw gescheurd. Er was brand. Voor zover ik weet verder alleen materiële schade... van kassen die binnenom zijn gevallen. En Voor zover wij konden zien, op weg naar huis... is er in de hele stad geen stroom meer. Overal auto's op de weg en sirenes van ambulances en brandweer. En vooral veel naschokken nu, melden zij vanuit Zendai in Japan. Japan. We gaan ook even naar onze correspondent uh, John Veldkamp in China. John, jij hebt uh, lang ook in Japan gewoond. Um, kan jij vertellen? Want we begrijpen nu van Suzanne dat uh, ja, daar vooral de aardbeving te voelen was daar waar zij zit, maar ja, de beelden die wij zien, uh, daaruit blijkt toch dat de schade vooral veroorzaakt wordt door die enorme tsunami? Hè? Ja, dat is vooral de grote schade. Je ziet nu steeds meer bin beelden binnendruppelen van huizen die helemaal uh, kaal geslagen zijn. Uh, ...op hun kant liggen. Uh, nou, we kennen de beelden natuurlijk van de tsunami die we een paar jaar geleden hadden. Nou, dit is hetzelfde, laken en pak. Uh, het is een alles vernietigende kracht. Niks kwam op tegen de kracht van water, dat blijkt alweer. En verder breken er dus nu die branden die in die raffinaderij zijn uitgebroken. Uitgebro die zijn volgens mij niet eens te blussen. Mm. Dat gaat ook maar door.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 Want tot nu toe um, melden Japanse media 19 doden. Ik kan me haast niet voorstellen nee, toen dat het daarbij dat blijft. Allemaal, dat is natuurlijk allemaal. Dat, ze moeten nu gewoon uh, permanent dingen... De, de, ze, moeten, ja, ze moeten wat zeggen, maar ze ja. weten natuurlijk helemaal niet... wat het aantal doden is en wat het aantal slachtoffers is. Dat kan niemand nu nog zeggen. Ik denk dat het... Uh, dat het schrikbarend zal zijn. En uh, het is nog niet voorbij, hè? Wij krijgen berichten binnen dat er een tweede vloedgolf aan zit te komen... dat er nog naschokken zijn. Wat weet jij daarover? Ja, nou ja, dat gaat maar door en dat gaat maar door. Ik, wat, wat je moet voorstellen is dat de hele kustlijn van Japan... is één grote betonmuur. Mm -hmm. En wij hebben ons altijd afgevraagd... Jezus, is dat nou nodig, zo'n betonmuur? Het is lelijk. Uh, het, het, het, het hele mooie idyllische beeld van een strand dat uh, wordt helemaal verpest. Maar die tonmuren zijn dus gebouwd om dit soort tsunamis in ieder geval een beetje tegen te houden. Uh, nou, het, het helpt geen bal, want je ziet die vloedgolf gewoon uh, ruksigloos het land binnenlopen. En uh, er, is, er is niks tegen te beginnen. Maar zo zijn wel een heleboel dorpen en steden rondom die, uh, vlakbij die kustlijn gebouwd met een soort van ja, wal eromheen om de boel nog enigszins te beschermen. Ja, niks kan dus tegen die kracht van water. Nee. John, had je het net over branden die daar woeden, ook in de petrochemische en de gasindustrie, zal ik maar zeggen. Je had het eerder deze uitzending over kerncentrales, waarvan er nogal veel zijn in dat land. Zijn er inmiddels al berichten over getroffen kerncentrales? Nou, er is de sprake van dat één kerncentrale licht getroffen zou zijn, maar ook dat wordt niet bevestigd. Ehm... Um... Dat kan ook allemaal pas de komende dagen duidelijk worden. En uh, het, het, ja, het is nu wachten op het opmaken van, van de schade. Maar als de nacht valt, hoe kan je dat doen? Ja. Heeft de premier al gereageerd? Heeft hij al wat gezegd? Ja, de premier reageert steeds. Die neemt nu echt het heft in handen. Die uh, speelt de vader des vaderlands. En het is ook heel goed dat hij dat doet. En uh, hij, hij roept steeds op tot kanten. Er zijn steeds mensen op televisie die adviezen geven. Uh, ze, ze, ze zeggen gewoon tegen iedereen niet in de buurt van het water komen, naar hooggelegen gebieden gaan, niet nadenken, maar wegwezen. Mm. En uh, er wordt nu voortdurend zorg verleend voor zoveel mogelijk via de televisie. Om de mensen te informeren en, uh, en om ze waar nodig bij te staan. Oké, okay. Joan Veldkamp, dankjewel voor nu. We spreken je later nog. We wonen in Japan. Daar was hier ongeveer duizend Nederlanders, zo met een woordvoerder van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. En in het door de aardbeving getroffen gebied zouden zich enkele tientallen Nederlanders bevinden. Hoe het met ze is, is onduidelijk. Wel hadden we eerder contact met Jacinta Hin, die is Nederlander en woont in Japan. Ze is in Tokio en we vroegen hoe het met haar ging. Met ja, mij is het heel goed, hoewel uh, ik sta nog mijn hart nog steeds heftig uh, klopt en ik uh, ben er gewoon een beetje.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 maar goed, het was eng en toen ging het de elektriciteit uit. Dus het is opeens heel donker. Kwijnt, eh, ik stop gezet. En het, ja, en, het bleef maar doorgaan. Mevrouw Hinn, hoor ah, ik hoorde een hele ochtend al worde. mensen zeggen dat Japanners heel goed zijn voorbereid op dit soort omstandigheden. omdat uitbevingen daar wel vaker voorkomen. Weet iedereen en wist u ook precies wat u moest doen? Nou, wat je. Nee, eigenlijk als het dan gebeurt, dan denk je. wat je natuurlijk vooral doet, is niks doen. Gewoon stilstaan. Ehm. Um,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 Niemand, niemand is echt... In, ik denk, iedereen is in paniek van binnen. Het is hard, maar, maar niemand, niemand laat iets blijken. Uh, Mensen blijken. gedragen zich rustig. Daar heb ik nog één vraag aan u, mevrouw uh, Hin. Er wordt gewaarschuwd voor een tweede aardschok... die uh, er nog mogelijkerwijs aan zou komen. Bent u thuis? Zit u in huis? Of gaat u met z'n allen de straat op? Veiligheidshalve ik... om het uh, af te wachten? Nou, ik ben gelukkig uh, thuis. Ik uh, ben één van de... Een van de...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 bij de deur blijven als er een grote schok komt... Uh, gelijk naar buiten gaan. Oh, dus Jacinta, in Nederlandse in Japan, in Tokio. Er zitten ongeveer duizend Nederlanders, als gezegd, daar in Japan. Tientallen Nederlanders, uh, enkele tientallen in het getroffen gebied. We hebben straks contact met de Nederlandse ambassadeur in Japan... die probeert om deze mensen te bereiken. Ja, Er zijn natuurlijk ook mensen die nog misschien last gaan krijgen... van de tsunami, want er is een tsunami waarschuwing afgegeven... voor uh, de landen rondom de Grote Oceaan en de eilanden in de Oceaan. We gaan eventjes naar... Uh, Collega van ons, Dirk-Jan Roeleven van de NTR. Dirk-Jan, goedemorgen. Goedemorgen. Waar zit jij? Althans, hier is het uh, bijna nacht, hoor. Oké. Okay. Oké. Okay. Waar zit je? Tot gaan En hoe en, is het dan? Uh, daar, nou ja, het is hier. Uh, ze verwachten om 3 uur onze tijd uh, dat tsunami hier aankomt. Uh, dat is om 14 uur, dus vanmiddag om 2 uur bij jullie. En uh, nou, de sfeer is wel, uh, laat ik zeggen, uh, gecontroleerd uh, uh, angstig. Uh, de politie rijdt door de straten, die roept op om naar binnen te gaan. Ik zit op 20 meter van de zee overigens, dat is wel handig om even te zeggen. Dus mm -hmm. uh, Ik zit binnen de gevarenzone. Uh, iedereen moet in principe een halve mijl landinwaarts gaan. Uh, wij zitten in een hotel, ik zit achterhoog, dus ik zit in principe veilig. De mensen van het hotel hebben iedereen tot de vierde verdieping geëvacueerd, die zijn weg. En uh, ze zeggen, nou ja, ga gewoon in je kamer. Uh, mocht het echt, uh, krijgen wij signalen dat het gevaarlijk is, dan kloppen wij op jouw deur. Ja, ja. Hm, nou <laughs> dat... dan, uh, en dan moet je naar Pino. Dat, dat klinkt geruststellend, Dirk-Jan. Heb je geen behoefte om weg te gaan daar? Nou, dat is de, gek. Want dat, wij, ik zit hier met een cameraploeg uh, met... Uh, voor de, wij zijn aan het filmen hier voor de top 2000 a go, go je zal het oh, niet geloven. Nou. We hebben morgenochtend een afspraak met Yvonne Elliman... die in Jesus Christ Superstar Maria Magdalena speelde... Uh, voor die top 2000. Nou, ik denk dat dat allemaal niet doorgaat. Maar wij zijn hier dus wel... Uh, ja, is dus een beetje twee gedachten. Denk. Enerzijds denken, jij je, ja, je moet hier weg. Aan de andere kant moet je ook niet in paniek raken, uh, vind ik. Nou oh, ja, dus, Dirk, ja, er uh, zijn overal uh, uh, berichten en waarschuwingen, zoek het hoogste punt op van waar je bent... en blijf niet in, in zo'n gebouw zitten dat dicht bij zee staat... want de kracht van water is groot. Ja, en ik heb dan toch heel veel vertrouwen in die mensen... die hier uh, dat allemaal erg uh, in de gaten houden. Dus ik blijf voorlopig nog even zitten, Sven. Maar als jij het zegt... <laughs> ja, nou ja, dan ga je, hè. Ja, zo is dat met Sven, dat heb ik ook, hoor. Hé, hey, maar ja, is er een plek... Wat ik wil zeggen is dat er staan grote rijen auto's voor benzinepompen. Hmm. Dat, dat is wat ik gezien heb. Uh, bij winkels wordt steeds meer uh, lange rijen uh, auto's. Dus die mensen zijn de top en je in paniek kan uh, geraakt. Okay. En verder klinkt hier telkens het luchtalarm. Zeg maar zo'n hmm. BB-sirene. Uh, en zou er een plek zijn waar je eventueel heen kan? Een hoger gelegen plaats in de buurt? Ja, nou ja, als we in de auto stappen, rijden we zo. Je bent, Hawaii is een uh, nogal bergachtig uh, eiland. Uh, dus je, uh, het is hier, je bent hier zo op een veilige hoogte. Dat is het probleem niet. Goed. Maar voorlopig blijf je dus zitten waar je zit? Ja, ik ga niet nu al rijden. Kijk, ik denk dat ze over een uur zeggen, jongens, wegwijzen. Dan is het vroeg genoeg, weet je. Oké. Okay. Dirk Jan, hou ons op de hoogte. En dank dat je eventjes okay. in de uitzending op ja. Radio 1 wilde. prima. Als gezegd, een speciale uitzending, een gezamenlijke uitzending... van de Cairo en de NOS eh, rondom die uit, uh, aardbeving in Japan. 8,9 op de schaal van Richter. Enorme kracht dus met een uh, tsunami als gevolg. Dus er komt nog een tweede schok aan. En uh, de verwachting is dat binnen anderhalf uur... Um, iets meer dan een uur inmiddels... Uh, die het tsunami ook in Indonesië gaat bereiken. En dus om twee uur vanmiddag Hawaii. Wat dat allemaal betekent en hoe we dat kunnen volgen... ook vanuit Nederland, horen we, uh, hoorden we eerder deze uitzending... van de Nederlandse seismoloog Dost.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 Uh, daar vinden op dit moment uh, naschokken plaats. En dat, uh, ja, dat, dat geeft ook even, even aan uh, hoe groot het gebied is uh, van, de, van de oorspronkelijke breuk. Al dus de zesbeloof van het KNMI in de beeld, Bernard Dost. En wij zijn op zoek naar Nederlanders in Japan... die ons kunnen vertellen wat ze hebben meegemaakt. We hebben eerder al, uh, je hoorde dat zojuist, een mevrouw gesproken in Tokio. Nu hebben we contact met Mark Wesseling, een Nederlander in Tokio. Meneer Wesseling...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 veel te wel mee en iedereen ja, die vroeg natuurlijk aan elkaar van, uh, van hoe gaat het, prima. Uh, en, en, ja. Ja, dat, ja. dat was eigenlijk een beetje de sfeer. Goed, uh, wel, um... Iedereen zag er wel redelijk uh, aangeslagen uit. Je met wit weggetrokken kopjes allemaal. kan ik me veel bij voorstellen meneer Wesseling. Uh, wij willen u bedanken dat u zo snel bij ons eventjes wilde vertellen... over hoe u die aardbeving uh, beleefd heeft. En wij wensen u veel succes en sterkte ook. Want u kunt voorlopig nog niet naar huis, hè? Ja, ik wil Ik woon heel bij mijn kantor. Oké, u gaat, okay, dus, uh, u gaat, dus gaat aan de, de wandel. Ja, vijf minuutjes wandelen en oh, waarschijnlijk uh, crash je er vanavond wat uh, uh, mensen van het uh, kantoor bij mij thuis. Dus uh, het veel sterkte. komt allemaal goed. Hartstikke goed, fijn om te horen. Mark Wesseling vanuit Tokio. We zijn natuurlijk druk bezig om um, contact te leggen... met verschillende mensen in Japan. Uh, we zijn ook bezig met de Japanse ambassadeur in Nederland. Uh, Idaiki Chodoku, die willen we graag spreken. Want we willen weten hoe het is in Japan. En een antwoord op de vraag... hoe is het met die kernreactoren die daar allemaal staan... zijn die niet getroffen door de aardbeving? Allemaal in het vervolg van deze speciale gezamenlijke uitzending. Na het nieuws van 10 uur, 11 uur moet ik zeggen. Gelezen door Jan van der Putten. Tot zo.